omdat de prijsontwikkeling op de koopwoningmarkt pas halverwege december bekend werd... kon toen ook pas het definitieve percentage voor het eigen voor 2014 worden bepaald. Al dus wekers. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bijna een miljoen mensen ontheemd. In de hoofdstad Bangui is meer dan de helft van de inwoners gevlucht of uit huis verdreven... meldt de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... Ze zoeken hun toevlucht bij families die hen opnemen of ze schuilen in vluchtelingenkampen. Door het escalerende geweld in het land wordt hulpverlening ernstig bemoeilijkt, zegt de VN. Er worden gerichte aanvallen op burgers uitgevoerd en bovendien wordt er veel geplunderd. In een gevangenis in Mexico zijn negen mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Gewapende mannen drongen verkleed als agenten het complex binnen en schoten vier gevangenen dood. Bewakers schoten terug en doden vijf aanvallers. Waarschijnlijk was het een drugsbende. Die probeerde leden van rivaliserende bendes te doden of die van hun eigen bende te bevrijden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in beroep gegaan tegen een uitspraak over het afluisterprogramma van de geheime dienst NSA. Een federale rechter oordeelde eerder dat het verzamelen van telefoongegevens in strijd is met de grondwet... Volgens de rechter kan de staat geen enkel voorbeeld geven van een geval waarbij het afluisteren een terreuraanslag heeft voorkomen. Het weer het is vrijwel overal droog en het koelt af tot rond de 4 graden. De komende ochtend schijnt van tijd tot tijd de zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuiden vaker regenen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Woord. Goedenacht, welkom terug bij Woord. En in Woord laten we het mooiste uit de omroeparchieven horen. En deze hele nacht staat in het teken van familie. Gewoon omdat we daar echt geen genoeg van kunnen krijgen... na een hele sloot feestdagen, ook nog niet zelfs. Zo vonden we in het grote VPRO-radioarchief... Een, een map voor het programma Rust Zacht... En in die map zitten uitgebreide beschrijvingen van alle afleveringen. Uh, research kun je erin terugvinden, correspondentie, rekeningen... bonnetjes, memo's, alles. Behalve van de aflevering met broer Jeroen en zus Ig Henneman. In die map uh, zit alleen een eenzame ansichtkaart van zus Ig. En uh, daarop be bedankt ze de presentator Joop van Tijn... voor de leuke uitzending... En op een lijstje staat wat de uitzenddatum was. 20 september 1985. Verder helemaal niks. Het was de laatste uitzending in de reeks... broer-zus, broer-broer, zus-zus gesprekken. Dus misschien had de producer er gewoon geen zin meer in... in al die administratie. Het is wel een heel mooi gesprek uit de serie. Rust-zacht dus. Een broertje en een zusje in rust-zacht. Jeroen en Ichje Henneman. Uh, Jeroen is... Beeldend kunstenaar, dat wat we ongeveer alles samen. Hij doet ook ongeveer alles daarin: uh, tekent, uh, lithografeert, schildert, uh, maakt decors, uh, treedt ook zelf op binnen die decors. En ichje is uh, musicienne, ze is uh, altvioliste, is de jongste van de twee, uh, heeft uh, zowel klassiek gespeeld, heel veel en uh, uh, niet alleen altviol, maar ook piano. Maar ook pop heeft bij Natalie Elstak gespeeld. Um, en heeft heel veel filmmuziek gemaakt voor een vrij groot aantal films. En heeft nu een opdracht, maar daar komen we straks nog wel op, denk ik... Uh, waar ze een jaar mee bezig is om iets te componeren. Tenminste, je hebt een, een stipendium voor een jaar gekregen. Um, ik hoor wel eens van mensen dat ze zo graag zouden willen weten... hoe die mensen die hier zitten eruit zien... Um, voor zover ze dat niet al weten uit publicaties of zelfs uit de Vrije Geluiden, zoals de VPRO iets vroeger heette. Kunnen jullie elkaar nu eens beschrijven? Jezus. Uiterlijk bedoel je? Ja, dus... uiterlijk. Ja. ja, innerlijk, dat komt nog. Ja, ja ik vind dat hij heel erg op mij lijkt. Wat betekent dat? Dan nou, moet je eerst zeggen hoe je er zelf uitziet. God. Dat wil je ja, dan ook. Uh, <laughs> nee, daarom zeg ik het niet. Nee, want ik hoor wel eens dat mensen zeggen: dat, is dat een zusje van jou? Omdat ze dat herkennen. En andere mensen die daar absoluut niets van begrijpen... dat we een en zus zijn. Maar ja, een beetje scherp gesneden gezicht. Daar komt het eigenlijk op neer. Toch? Ja, je kunt wel wat verder gaan, denk ik. Ja, maar dat weet, dat weet ik niet. Hoe zou je dat tekenen? Ja, ik teken nooit mensen, dus dat weet nee. ik eigenlijk niet. Hoe kun je dat tekenen? Met uh, uh, zwarte inkt op wit papier... Niet, niet in kleuren. Niet schilderen. Nee. Hm. Nee, ik wil niet zeggen dat er weinig kleur in er zit, maar... Nee, dat zou ik niet doen. Hm. Igje? Uh, Jeroen is voor zijn leeftijd een vrij klein mannetje, vind ik. Charmeur om te zien. Donkere ogen, donker haar. Uh, goed gekleed. Um, kijkt nieuwsgierig uit zijn ogen. Ehm, um, Had je goed op? Ziet er wel uit als ze praatjes maken, die, die is, vind ik. heeft hele leuke kuiltjes in zijn wangen. lijkt erg op mijn vader, alleen kleiner. Hij is echt een hele mannekop, heeft hij. Hmm. Ik, ik heb nu Ichje gezegd, Jeroen, je ja, heet Ichje eigenlijk. Op, wel ich. mee, heet ich eigenlijk hè? Ja. Laten we dat maar verder doen. En dat komt van Ignatine. Ik heet Ignatine, ja, maar in heb... de loop der jaren is mijn naam nu steeds korter geworden. Maar ja, ja. ik weet dat dus nog niet, want die periode die heb ik dus net overgeslagen. Dus voor mij is het nog steeds Ichje. Dan krijg ik wel eens de correctie te horen, Ich. Maar ik, lang, uh, die hoort. tijd dat zij in Amsterdam kwam en zij zich dus Ich heeft genoemd... Nou, dat is pas Was sinds ik niet een jaar voorbij. of vier hoor, dus je ja. bent niet zo heel erg achter. Hmm. En sindsdien hebben jullie elkaar een keer of vier gezien, of niet? Nee hoor, we komen elkaar wel vaker tegen. Goed, nou, laten we het even chronologisch doen. Jullie waren met z'n zeven, Tussen zeven kinderen. Ja. Uh, vier meisjes en drie jongens. Mm -hmm. uh, Jeroen is de tweede en ik is de vierde. De vierde ben ik, ja. ja. Uh, nou, laten we maar traditioneel uh, het opbouwen. <coughs> uh, wat voor huis wonen jullie? Um, dat eerste huis waar jullie wonen, want jullie zijn laten verhuisd. Het was een, uh, een rijtjeshuis uh, in Haarlem Zuid. Het was, een van de, het was een bijzonder project, want het was van die, een van de allereerste arbeiderscoöperaties. Mm -hmm. en het was ontworpen door architect van Lochem. Dus het was ook de bedoeling dat de mensen gezamenlijk iets hadden. Dus waren, al die huizen hadden een klein voortuintje en een iets grotere achtertuin, echt gezinshuizen om en om laag en hoog. Dus voor de grote gezinnen mocht er nog een etage erbij. We hebben ook geruild na twee jaar... met twee oude mevrouwen die in zo'n hoge woonden. En wij kregen als we meer kinderen. Dus dat hebben we geruild met hun. De dames Boltebruin. En bol, binnen, ja, binnen die... Uh, uh, achtertuin was weer een gemeenschappelijke tuin. En daar kon je dus uit door twee poorten... Die, aan, uh, die die rijtjes doorbraken. En zo waren er twee blokken neergezet... En wij hadden dus de ene grote tuin... en dan was aan de andere kant van de straat de andere grote tuin. En daar speelde je ook niet mee, daar praatte je ook niet mee. Waar onder andere Maarten Kloos woonde bijvoorbeeld. Die hm. heb ik dus mijn hele jeugd nauwelijks ontmoet... want dat waren onze vijanden. Waar hij dezelfde letter oh, is, het is als ik... en ook Cello speelde over. bijvoorbeeld. We, op, op grond daarvan. Dat was stelde. een andere grote tuin, dus daar speelde je niet echt dus, mee. Jeroen uh, heeft een andere reden. Ja, want uh, ik weet nog wel dat tegenover ons woonde... een jongetje dat heette Michieltje Simonsma... En een zekere Robbie en de ongelooflijke leuke meisjes van Roeske... die contacten hadden met het koningshuis, werd ze altijd gezegd. Ja, maar die kwamen uit de voorkant van hun huis. Maar, Zo, uit wel, de straat maar wat het leuke was, van die, uh, wij, het was dus twee blokken... wij woonden dus in de straat die die twee blokken scheiden. Ja. Dus we, hadden, we speelden met de kinderen uit die straat. Nou kenden wij dus de kinderen uit ons blok... want we speelden ook in die grote tuin, in het park... Parkje, ja. ik maar, zeggen. maar doordat we ook speelden met de kinderen aan de overkant. die de kinderen van hun blok weer kenden. kenden wij dus mensen uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straten. Dat was zo fantastisch. En toen wij later ook zijn verhuisd. kwamen we dus in een, in een absolute stilte terecht. Twee straten verder? was dat Ja, twee straten ja. verder. En er was meteen niemand meer. Dat was dan dus een gewone straat. Daar, er waar dan ook eigenlijk niemand woonde verder. Maar. Dat, ik heb dat altijd als een soort wonder van uh, planning ervaren. Die dat staat slechte waar we, planning, Nee, wil. van goede planning. Oh, waar we dat het wonen, is, het. Ja. ja, ja, En De verhuizing was een ramp hè, voor jullie? Ja, dat vonden we allemaal heel naar. Ik heb niet zo bewust van tevoren geweten dat het naar was. Maar toen we helemaal in het huis woonden, wat overigens een prachtig huis was. Mijn vader en moeder samen ontworpen hadden. Prachtige tuin en alles. Maar je realiseerde je. Toen we daar eenmaal woonden, dat we niet meer daarbij hoorden. Ja. Maar onze vriendjes, vriendinjes woonden er nog wel en we hadden één gezin waar we heel veel kwamen allemaal. Maar toch hadden we toen een soort rare positie gekregen. Ik was pas achter toen we gingen verhuizen. Maar ik, ja. ik weet het nog heel goed. Nou ja, en gezien. de geheimzinnigheid van dat je een, uh, een plek dus heel goed kent. Alle hoek en gaten, en dan in een in een kaal huis ja. terechtkomt. Ja. Ja, wat nog niet zat echt. En toen wij, anders hoeveel kinderen? En toen wij, ik ben ooit meer. Zeven waren heette zes zus. Mijn jongste zusje is daar geboren in dat huis. Ja. Na twee jaar, geloof ik, ongeveer zoiets. Ik zie dat huis nog steeds zoals ik wow. het zag toen ik erin kwam. Ja, echt, hè? Ja. Elke keer als ik daar kom. En zelfs meen ik nog ruik, de lucht te ruiken van de nieuwe verf en het uh, drogende stuk werk. Elke Zo vreselijk vond je dat? Dat, het, dat? Ja, ik vond het niet alleen vreselijk, maar ik had, ik had daar niks mee te maken. Ja. Terwijl ik, ik uh, omdat je van babytje tot uh, jongetje wordt... Uh, je niet afvraagt wat jouw rol in ja. het grote geheel is geweest... wist ik nu dat mijn rol niet heel was geweest in dit nieuwe huis... en de beslissing daarheen te gaan. Ja. Uh, kunnen jullie even een opzomming geven van die boertjes en zusjes... en wat ze doen of deden? Kunnen jullie ook door elkaar heen? Weet Ik weet het best. <laughs> Jij hebt het nooit gezien. <laughs> ik. Uh, mijn oudste zus Ijske, die heeft een winkel in kinderkleding en nu ook voor volwassenen. Ze begonnen nou als een winkel in kinderkleding en die ontwerpt ook zelf daarvoor. In een Haarlem. in Haarlem. Uh, dan komt Jeroen. Uh, Koosje, die is uh, in Nierlandica uh, gespecialiseerd in. Uh, Taalvaardigheid en. dyslexie. Huh? is zich gespecialiseerd. Docenten. Aan de leraaropleiding. Um, dan krijgen we Maarten. Dan kom jij. Dan kom ik. Huh? Ja, en dan komt, dan komt Maarten. Die heeft tijdens eenmansbedrijf een tijden eenmaal als bedrijf garage gehad. Is coureur geweest. Die werkt nu bij het circuit in Zandvoort. En doet allemaal freelance organisatie bezigheden in de autobranche. En mijn jongste zusje, Maria, die werkt bij de Vrouwenbond FNV. historica. Hm. En een broer is gestorven? Ja, Joris, die is anderhalf jaar jonger was als ik. Die was uh, technisch tekenaar met zijn voeten. Die had, uh, heeft kinderverlamming gekregen in 52 bij die epidemie. Hm. En die is gestorven toen hij 26 was aan de ziekte van Hodgkin. Vsok, ja. Ja, dus, uh, Gebeurtenis in ons leven Je weet hoe oud al Ik bedoel oud, over dertig ja, ja. Ja. Ja. Maar hij heeft wel dus heel sterk ja. Onze jeugd bepaald Ja, Want Eerst zat hij hij altijd in een Invalide wagen Die moest geduwd worden, een soort hele grote kinderwagen Waar we dus heerlijk mee konden Spelen, maar dat mocht natuurlijk nooit Dat deden we wel en, met hem erin? Uh, nee, of niet, met, ja. Met, ja. Ja. met onszelf erin. Ja, ja. ja. En, uh, wat, uh, en ik weet nog wel dat, dat gingen we gingen altijd uit. En dan, ja, hij bepaalde waar we heen konden en het tempo van het wandelen. Nou, dat was eigenlijk maar kort. Want toen, toen hij zes was, is hij naar kostschool gegaan. Naar zo'n internaat waar ja. allemaal we zullen, lichamelijk handicapte ja. kinderen zaten. Maar wat ik nog het sterkste daarvan herinner, Engst, was ten eerste het feit dat hij. In het ziekenhuis terecht hij was vier toen en toen bijna dood was op een gegeven moment. Ze dus halve midden was verlamd. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder toen, die weinig emotioneel is, altijd naar buiten. Zeker als kind merkte we daar niet zoveel van. Maar toen zag ik mijn moeder voor het eerst huilen. Dat is een ontzettende indruk op mij gemaakt. En ze vertelde dat Jongers bijna dood ging was toen. Uh, dat kreeg je als kind, het oliesel, geloof ik, hè? Heilige oliesel. Hij was, was niet bediend, de kinderen oliesel. werden niet bediend... maar dan kreeg je ja, het sacrament ja, van het olie. Ja. oliesel. En toen is hij een jaar in het ziekenhuis geweest... en heeft bepaalde... nou dus, dus het middenrif begon weer beter te werken. En, maar toen kwam hij thuis en dan kon hij dus niks meer. Hij kon niet meer lopen. En Die heeft toen in zo'n loopstoeltje... Waar je, dat zie je eigenlijk tegenwoordig niet meer. Maar vroeger hadden ze dat wel vaker voor kleine kindertjes. Die moesten dan zo hangen in zo'n ding. Ja. met billetjes nou, eronder. Maar van die banden, hè? Van ja, die precies. kruisbanden. Daar hing ja, hij dus ook, ook ja. in. Ja. Toen hij zielig was. <laughs> en hij leerde daar. Had verlamde armen, dat is ook nooit meer goed gekomen. En die leerde dus weer lopen. Mm. En iedere keer als hij weer iets kon, aten we taartjes. Kon hij weer één trap oh ja? treden. En ja, dat hebben we echt allemaal heel erg. Uh, mijn ouders ook fantastisch gedaan hoor. Dat was heel. Niks medelijden, hup, uh, nog een keer proberen, dan weer taartjes zus en taartjes zo. En, en hij spelen viel met zijn dus, voeten. En zijn drama's dus waren het vallen. Ja. Ja. Hij kon zich, had geen armen, hij ja. kon zich dus niet ja. opvangen. Hij kon niets bestellen. Dus dat ja. waren ja. ongelofelijke smakken. Ja. Dat weet ik nog wel. Waps. Ja. En ook hoe je zo'n kind ziet worstelen met toch alles weer willen leren. Ja. Dat heeft hij altijd volgehouden. Ook. Kon hij praten, of niet? Ja, ja nee, dat, dat was, was fantastisch. Ja, ook fantastisch. Dat was zit een ja. leuke Gewoon praten, zonder. Uh, ja, er ja. was niks mee, ja. mee mis. Maar ook dat je ziet dat, dat een mens zo blijft vechten voor ja, wat hij ja, ja. wilde. Hij reed dus ook anderhalf, twee jaar voor die dood ging in een auto met zijn voeten. En dat was echt fantastisch. Het gaf hem ook zo'n kick. Terwijl hij al heel erg ziek was, deed hij dat nog wel altijd. Ja, ja had hij ook helemaal zelf helpen ontwerpen. Een beugel dus, dus, sturen een Hij stuurde met een schijf op zijn voet. Ja. Met zijn teen zo'n... zware schijf op de grond. En dan gaf gas met zijn linker knie Er zat dus ook geen stuur. De soms als je dan bij het stoplicht stond en je trok op. En, je keek... en die mensen ernaast... Die <lacht> ja. Keken ja. Die ja. Die <lacht> lagen dan helemaal... taal van helft. Ook leuk om mee te spelen. <lacht> <lacht> die hadden wel wat aan. Zo ja. Toen, ja. ja. ja hij kon ook ontzettend een goede hengst te verkopen, hoor. Het was ruzie met Jeroen en dan had hij een soort uh, mechanisme ontwikkeld... om in ja, haar te zwaaien, zo. En opeens zwaaide je was... zo'n lamme arm bij Jeroen. Het ja, gezicht. en het dat ene been. Er was dus één been wat nog redelijk goed was. Dat, dat was dus acht keer zo sterk. Ja, ja natuurlijk, want dan, dan was je altijd al een ja. normaal ja. been. Dus dan moest je dus altijd uit de buurt blijven. Hm. Dat deed je ook? Ja, dat deden we ook. Dat... Nou ja, we waren dus wel vreed. Uh. Ja, dat wel. Maar dat was hij zelf Bijna ook... Bijna ontzag. Die je kinderen die waren zo uh, op zo'n internatie, Je zag hoe die kinderen daar met elkaar omgingen. Uh, draaiden. Ja. Ja. om gingen dus draaien. niks medelijden van uh, wat je nog kon gebruiken. Dat maar wat gebruik ik me je. van hem kan herinneren, als die, hoe dramatisch dat ook was. Dat als Ichi zegt dat ze mijn moeder zag huilen. Voor mij was het een van de glorieuze momenten van mijn vader. Want uh, mijn zusje Koosje die kreeg ook verschijnselen van kinderverlamming. En toen, was het een, uh, toen zou dat uh, Salk-vaccin ja. arriveren uit Amerika in Nederland. En dat was een beetje een race tegen de klok. En dat zou aankomen in Den Haag. En toen ging mijn vader dus racen in zijn auto naar Den Haag. Er waren nog heel weinig auto's in die tijd. Maar er waren dus ook nog geen snelwegen... Dus dat was dus de, de, de over Hillegom, Lisse, Oude Rijn... Uh, ging dat naar Den Haag op volle snelheid. Ja. Was, mijn vader was... Ik zat er dus naast. Echt een held, waarvan ik hem... In ja, ja, ja. een, een heel klein, obscuur straatje in Den Haag... belde die een, een oude man open. Die gaf hem een pakje en ja, gingen we weer terug. En, en dat is? de redden hij, dus. Ja, ja, dat heeft ja, tot ja. redden. Het ja, ja. was in dezelfde weken dat was echt ja. zo'n epidemie. Ja, ja. Ze sliepen samen op een kamer ook. Ja, ja. Dus ze was gewoon geïnfecteerd ook. Jezus. Ja, drama's. Ik kun je uh, je ouders beschrijven? Ik bedoel, ik besef dat het niet zo eenvoudig is... maar een paar aanzetten geven waar Jeroen dan nou waarschijnlijk weer op ingaat... en jij waarschijnlijk ook weer op ingaat. Jullie hebben het allebei even aangestipt al, hè? Bedoel je, als persoon of? Ja, als het persoon. Het en wat ze voor jullie betekenen ook. En in dat huis betekenen. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Um... Mijn vader, uh, moet ik ook zeggen hoe hij eruit zag. Dus in ja, dat is wel wat je wilt. was een lange magere man. Donker haar, donkere ogen. Met een snor. had een beetje een Zuid-Europees uiterlijk. Was een mooie een, man. Ja, is ja. echt een hele mooie Elegante, man. mooie ja. man. Ja. Wat je nu schetst is McCloud, zo'n beetje. Was dat klopt? <laughs> nee. Ja. Nee, ik kan niet. Nee. Ik kan geen voorbeeld geven, een bekend voorbeeld. Um, het was een hele paternalistische man. Echt een katholieke werkgever. Wel heel integer. Hij was aannemer, maar voelde zich helemaal in het milieu van aannemers niet thuis. Was meer, ja, hoe zeg je dat, artistieker, cultureel geïnteresseerd. Tekende ook heel veel. Was laat getrouwd, dus hij had daarvoor ook heel veel rondgezworven in zijn eentje. Wist veel van de natuur en... Heel veel van muziek. En uh, hij heeft mij dus altijd heel erg gestimuleerd ook. En ik, mijn moeder ook hoor... maar op een andere manier meer op het gebied van de discipline. Mm -hmm. Toen ik begon met piano spelen was ik vijf. En toen is mijn moeder daar iedere dag jarenlang naast gaan zitten. Nou, toen had ze dus al zes kinderen. En ik heb dat achteraf kennelijk ook zo lang volgehouden dat ik het natuurlijk heerlijk vond dat ik, besef ik nu pas... dat ik mijn moeder natuurlijk dan voor Alleen. mijzelf had. Ja. Ja. Dat ja. gebeurde natuurlijk nooit... Dus dat betreft, heeft mijn moeder daar ook heel veel voor betekend. Maar mijn vader speciaal omdat hij ook echt die muzikale interesse had. En als hij smiddags ging slapen en ik ging studeren, dan zei hij, ga nou studeren, dan slaap ik zo lekker. En dat, ja, dat was, daardoor had ik een wel een bijzondere band met hem. Maar ik heb eigenlijk als kind niet veel verder uh, met hem meegemaakt. Maar doordat hij nadat hij is opgehouden met werken, toen was hij al in de 70 hoor, dus toen hij 76 was doodgegaan. Toen heb ik eigenlijk de laatste jaren, godzijdank, nog wel veel met hem kunnen praten. Ja. En eigenlijk was het dus een hele aardige man, maar als vader was hij heel moeilijk en heel streng. Het gezin draaide ook echt om hem. Ja. En je moeder? Uh, mijn moeder is heel klein, terwijl ze allemaal grote kinderen heeft. Maar heel lang. Haar. <laughs> ja, ja ongelooflijk lang. haar. is ze nog steeds opgestoken? en ja. zinnig. Ja. Ja. Dat laat ze ook dat, hangen wel. Dat nee, zie nee, nee, dus dus je alleen als je per ongeluk de slaapkamer binnenkomt als ze naar bed gaat. Hm. Dat komt drie of vier keer in je leven voor in zo'n gedisciplineerd ja. gezin. Dat haar hing bijna op de grond. En ook niet altijd, want dat, dat uh, kwam ze niet altijd uh, iedere dag uit. Dat, was dat. dat ja, mijn moeder ook een ja. gewoon mens was. Ja, ja. En Ik begreep dat ze zelf zo gedisciplineerd was dat jullie de ochtends al aangekleed aantroffen. Aan ja, mijn de... moeder stond altijd om zes uh, uur ja. half zeven op en in pyjama ontbijten of in de kamerjas. Dat kwam bij ons absoluut niet voor. Maar het is een hele vastberaden vrouw. Twijfelt nooit aan iets. Heel praktisch. Ja, ik heb je hetzelfde beeld? Nee, ja, ja, ja, want is, ik heb een heel ander beeld. Het is helemaal overgegeven te luisteren. Ja. ja, fascineerd zulke ouders te hebben. <laughs> die zou je ook wel hebben willen hebben. Ja, die had ik ook al willen. Uh. Uh... Vertel hoe ze van ja, jou waren. Ik, ik, heb het, ik, kan, ik kan er niet zo, zo afstandelijk naar kijken. Want ten eerste heb ik ze niet goed gekend. Omdat ik... Uh, maar altijd zo ontzettend moeten... Uh, weren tegen ze. Moeten? Ja, er zat niks anders op. Want? Ja, omdat ik vond dat ze maar alles in de, we in oh. de weg legde. Van, ik, ik kan me wel herinneren... dat ik een hele gelukkige jeugd had... tot een bepaald moment. En ik weet absoluut niet meer wanneer dat veranderd is... Maar dat mijn vader me altijd meenam naar de werken die hij had. En dat ik in zijn auto mocht rijden, zo tussen zijn knieën. En op het werk mocht ik ook alleen in die auto rijden als zo'n klein jongetje. Ik wijs dus nu een meter. De... <lacht> en plotseling is dat veranderd. Maar het is dus zo ongelooflijk rigoureus dat het me op is gevallen, het verschil. Als dat langzaam gaat, dan groei je erin. Maar het is heel abrupt, is er iets gebeurd waardoor ik... Uh eerst helemaal weg ben gespoeld uh, door zijn agressie en me later een beetje heb verweerd en toen het initiatief heb genomen om, om er onderuit te raken. En mijn moeder speelt meer de rol van de middelares. De, de, de, ja, ik kon niet echt kiezen tussen mij en of mijn vader, dus die stond een beetje als een ja, als een barrière voor goede bedoelingen tussen ons in. Terwijl ik van haar eiste natuurlijk dat ze een partij zou kiezen in, in bepaalde conflicten. Dat deed ze niet. En ik ja, achteraf is dat misschien wel verstandig geweest. Maar voor mij was het toen heel erg vervelend ik bevestig dat ook of iets wel maar ik ben nou zo heel nieuwsgierig wat het beeld is wat jij van mama hebt ja toen, nou, mijn, mijn moeder die uh, stopte mij dus die had een modus gevonden om mij toch geld te kunnen geven het zogenaamde fruitgeld omdat het dus toch belangrijk was voor mijn tanden en de vitamine dat ik dus wat fruit had en, en en dat stuurde ze me Oeh. dan en, en niet met de bedoeling daar fruit van te kopen maar gewoon als een soort excuus tegenover mijn vader dat was een substantieel bedrag soms. Dat was soms wel 20 gulden. Dat was veel geld. Mm. En toen ik. In, ik heb een tijdje in Parijs gewoond en gewerkt. En toen kwamen ze ook kijken hoe het daar ging. Toen waren ze ineens wel heel geïnteresseerd. Maar dan na twee uur ging het mis. Dan nou, was er een animositeit. Ja, ik weet het niet. Ik heb, altijd, ik heb heel lang gedacht. toen ik jong was. dat ik deed wat mijn vader altijd graag had willen doen. Mm -hmm. En dat hem dat gewoon dwars zat. Maar het was tot, tot aan zijn dood. Uh, terwijl ik dus heel erg vergevingsgezind was op een gegeven moment. Omdat het gewoon vreemde vormen waren geworden. Uh, ja. ja, daar kan je meestal nogal vriendelijk tegen zijn. En, en dan, dan ging ik nog wel eens naar huis. En dan ging het dus altijd mis. Of ik nam een vriendinnetje mee en dan nam mijn vader dat vriendinnetje apart. En die zei, je moet uitkijken met die jongen, want het is niks. Ja. Zo erg dat ik dat eens tegen een vriendinnetje zei. Die zei: Dat geloof ik niet. Ik Ga maar mee. Dus hoe kneep ik hem wel een beetje? Want ik wist niet zeker of hij oh, was het zou doen. Het... <laughs> maar hij deed het. God zeggen, het <laughs> um, En tot, tot zijn dood toe heb je die, die verhouding zo gehad? Ja, nou ja, het viel stil, want ik kwam nooit meer thuis. Ja. Dus ja. toen was stierf het weg. En, en mijn moeder is altijd aardig tegen me gebleven. En uh, ook altijd heel... De... Mijn moeder is altijd trots op me geweest. Ja. Dat heeft ze ook altijd laten merken. Die, die vond dat ik het goed gedaan had. Maar ja, is, is heel uh, diplomatiek geweest in mijn jeugd. Ja. Een beetje ik... geschipperd. Ja, dus toen ging mijn vader dood en dan zou je denken dat ik dan de band met mijn moeder ja. eindelijk op het niveau zou kunnen brengen als die hoort te zijn. En sindsdien heb ik mijn moeder dus nooit meer gezien. Dat heb je gezien? Nee. Dat is niet waar. Nou ja, één keer, twee keer per jaar. Maar het is dus minder dan toen ja, ja. mijn vader nog leefde. En dan heb je er iets te vertellen en zei je ja, of niet? Nee, dan, dat, dat, de discrepantie in, de, in die twee versies... in haar versie over mijn jeugd en mijn ja. versie... is zo enorm groot dat, er, dat ik het dus niet met haar over kan praten. Maar is dat zo bepalend? Is er zijn toch ook andere onderwerpen? Ja, ik vind het niet. Ja. Er zijn andere onderwerpen, maar dan heb ik echt het gevoel... dat ik een beetje leuter, zo, dat er iets essentiëlers is tussen ons. En ja. als is dat, dat, dat wat ik altijd graag ter sprake breng... maar wat dus nu eigenlijk... Ja, dat ligt in het graf, letterlijk en figuurlijk. Dus dat ja. kan alleen maar naar gegist worden. Ja. En nou ja, en, en ik hoor ook wel eens... er is al discrepantie tussen mijn versie en die van mijn zusjes... Ja, maar de, de discrepantie tussen mijn verhaal... en van ijsk en van Koosje is ook weer heel ja. anders. Ik denk dat kinderen überhaupt zo hun eigen wereld hebben... en zo egoïstisch zijn, dat ze zo hun eigen beeld hebben... van hoe vaders en moeders eruit zien. Er zijn natuurlijk een raakvlakken, maar er zijn ook dingen... die ik vroeger heb opgemerkt... die het zusje wat anderhalf jaar ouder is... als ik nooit gezien heeft. Ja. Of heel anders ervaren heeft. Ja. En... Um, was er een duidelijk verschil echt in... in de manier waarop de meisjes in het gezin opgroeiden... en de jongens, ik bedoel, wat waren er duidelijk verschillende... Mannen? Ja, het gezin draaide echt om de mannen. Het draaide om mijn vader als baas... zowel van zijn bedrijf als van het gezin. En dan Jeroen, die dus altijd... zich probeerde te onttrekken aan alle regels. En waar dus inderdaad daardoor ontzettend veel aandacht voor was... en gesprekstof... Nou, en toen was Joris daar dus die kinderverlaming kreeg. Dus dat was ook een enorme ja. aandachttrekker. En mijn jongste broertje is daar een beetje. Die heeft daar wel last van gehad, denk ik. Maar het was dus echt, ja, de mannen waren het belangrijkste. Ik denk dat het in die tijd sowieso wel meer was als gelukkig ja. nu, Maar de meisjes passen zich aan. Dat dus beseft u ook, of zie je u dat, dat Nee, dat zie ik nu. Maar het alleen maar meisjes. Dat zie ik nu, maar dus. Ja, ik paste me dan aan, of ik onttrok me aan het gezin... door achter die piano te gaan zitten. Dat was, ik kon het goed en het, ja. dan kon ik lekker wegdromen. En ik was te vier, dus ik viel ook allemaal niet meer zo op. Aller, was het hele zo... gezin moest dus wegdromen. Ik door te tekenen, zij door piano ja, te spelen. Ja, maar het is in ieder groot <lacht> niemand gezin wacht, zo. Kan, ja. Niemand was er ooit. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om ja. genoeg aandacht te krijgen. en ja. Iedereen probeert het wanhopig door hard door elkaar te gaan praten. En door je uh, eigen ambities te zoeken. Ja. Maar toch heb je het gevoel dat, ze, dat, dat, dat... die meisjes dus zeg maar tekort kwamen. Dat, uh, dat kunnen ze toch niet zo bedoeld hebben? Of ook wel? Nee, hebben ze absoluut niet zo bedoeld. Maar het idee van dat de meisjes ook allemaal vak moesten leren... Mm. wat ook heel degelijk werd aangepakt... en ik herinner me nog heel goed dat ik... ik heb eerst... Uh, even piano gestudeerd. Toen viel... en toen ben ik nog al te veel gaan mm. Maar toen moest ik geloof ik op mijn dertigste nog een examen doen. En toen had ik iets van nou ja... God, maak het allemaal uit, het doet me niet. Ruzie met mijn vader, woedend was die. Van... Weet je dat laatste niet deed? Ja, ik heb het ook uiteindelijk wel gedaan. Ja. Maar van ja, zoiets moet je gewoon doen en dat moet je degelijk doen en niet half. Maar dat ze daardoor zulke eigenwijze dochters hebben gekregen, daar hadden ze dus nooit rekening mee gehouden. <lacht> dus daar hebben ze ook echt moeite mee gehad. Dus ik zei wel tegen mijn moeder: wat hadden jullie daarna nou anders bij voorgesteld? Ik bedoel, als je een vak kiest, dan blijf je dat toch ook uitoefenen. Mijn zusjes zijn getrouwd, twee ja. zusjes, en die werken ook, hebben kinderen. En het heeft mijn moeder ook wel heel moeilijk gevonden. Maar toen zei ze, ja, we hadden dat idee, papa en ik, van... Uh, we zagen toch wel vaak vrouwen om ons heen die gingen scheiden... en die hadden dan helemaal geen werk meer, geen vak en niks. Uh, dus wij vonden dat de meisjes moesten ook iets leren. Ja, ja. Maar dus ze hebben zich niet, niet echt gerealiseerd wat ze daarmee aangericht hebben. Ik bedoel, nu zijn ze heel, Mijn vader was ook heel trots op ons, hoor, dat, hm. Maar dat, dat heeft bij hun wel even geduurd voordat ze beseften wat ze in gang hadden gezet zelf. Ja. Dus het was meer als appeltje voor de dorst bedoeld. Want je moest toch, eigenlijk wel, toch wel een beetje met een nette heer ja, ja. thuiskomen. Ja. Uh... ja, die ouders van uh, Echtje, die zijn echt, uh, dat zijn echt hele goede <lacht> ouders. <lacht> je, je een beetje is echt hè? Ja, ik weet het. Dat zij is... zulke ouders heeft gehad. Jawel, kijk uiteindelijk uh, ben ik er niet slechter van geworden of uh, dat, ik kan niet anders toegeven dat het me geen kwaad heeft gedaan. En, uh, maar waarom noem je dat nou weer toegeven? nou omdat het zou lijken uh, dat je als je zo'n uh, rampzalige jeugd hebt Oeh. dat je daar dan ook misschien wel een bepaalde vorm van invaliditeit aan overhoudt. Ja. maar dus ik zit nu zij dat vertelt net te denken dat mijn ouders misschien wel gedacht hebben dit je krijgen we niet klaar voor de maatschappij... op de manier zoals we het met de meisjes doen. We doen het anders met hem. We werken hem tegen. Hmm. Nou, dat is ook gelukt. Ja, we je moet het niet hmm. vergeten. Mijn vader had natuurlijk een eigen bedrijf... en dat had van hij zijn, van zijn vader overgenomen. Die was het begonnen. Dus die had natuurlijk in zijn achterhoofd... mijn oudste zoon enzovoort enzovoort. Komt in de zaak. Tuurlijk. Ja, ja. En toen hij merkte dat, denk ik nu... die ja. aspiraties veel... Bij een heel ander vlak gingen liggen. Dat ja. hij daar heel erg emotioneel heel veel moeite mee heeft gehad. En dat hij daarom ook zo lang over gedaan heeft. Omdat ze al die fratsen van Jeroen te accepteren... die alsmaar van school wegliep en dan weer uh, zoek was. En nou ja, dat ging maar door, die Linde. Ja. Uh, je zei net, uh, toen ik zei dat de jongens duidelijk werden bevoordeeld... toen zei je dat je dat heel anders zag. Ja, je, was... Uh, ik was, uh, vond me veel meer een eenling met allemaal meisjes. Waar, dus, want, dat vergeet ik te zeggen, er was dus nog een ander meisje... namelijk de huishoudster die inwoonde dag en nacht. Dat was ook uh, iemand van het vrouwelijke geslacht. Zes dus vrouwen uh, Ja, dat was een ramp. Tenminste, dat was hard werken. <lacht> <lacht> maar wat deed je er tegen? De, de opstand of uh, de maken of uh, uitlachen? Nee, mijn doen niks uh, bijzonders. Nou, dat is niet waar. Nee, ik bedoel, ik heb daar niet <laughs> tegen geageerd dat ik weet. De ik heb dat niet... altijd. De showsteden. Nou, is, ja. we hebben het afgelachen met Jeroen. vreselijk. verhalen, ik... altijd. En, ja, dat, was, dat was heel leuk hoor. Zijn fantasieën. Ze, ja, maar daar moest, je, daar moest je wel om lachen. Dat was niet zo Ja, iets, uh, Nee, je moest of vreselijk eens, maar, Nee hoor, ja, ja. Maar jij zag hun wel als gevaarlijk? Nee. Of on beetje onnozel. Een beetje ja. onnozel. Ja. Vind je ik onnozel? Nee. Ik heb dat later bij al mijn zusjes bij moeten stellen. Maar, uh, de, en de enige waar, waar ik dat gevoel nog wel bij kan oproepen, dat is IJske. Dat, dat, dat, die kan ik nog wel zien zoals ik er zag toen ik klein was. Die andere zusjes, dat zijn allemaal andere mensen geworden dan oh. toen. Totaal anders. Maar kun, kun je nog, als je echt nu ziet, kun je beschrijven hoe, hoe je dat toen zag? Of kun je dat nog zien? Want je hebt in het voorsprek van Dirk... het woord onnozel, maar heel lief, heb je gezegd. Uh, ja, gedoet. Ichje was altijd de liefste. En waarschijnlijk vond, omdat ze ook de mooiste was, vond ik altijd. Maar weet ik niet. Ik denk dat Ichje net te jong was om een pak te sluiten met uh, Koosje en Ijske. Ja, ja, dus zal ja. ik maar zeggen, zelfstandig bepaalde hoe het in elkaar zat. En dat ik haar daarvoor heb moeten belonen. Ik klopt het allemaal? In jouw beeld, bedoel ik? weet niet, niet precies, maar ik, ik realiseer me wel, nu Jeroen dit vertelt, dat ik nooit zo heb meegedaan aan het machtsconflict tussen de oudere kinderen. Ik was natuurlijk de vierde, zoals ik net ook al zei. <lacht> en mijn oudste zus heeft natuurlijk veel moeilijker leven gehad dan ik. Die ja. moest als oudste dochter alles, overal de spits afbijten. En toen was er nog een meisje geweest, dus op mij letten ze ook niet meer zo. Ik was inderdaad het schattige kleine meisje die gewoon naar eigen gang ging. Dus mm. ik denk dat ik daar maar gewoon naar heb zitten kijken. En wel vond ik Jeroen heel vaak ontzettend vervelend deed, hoor. Tegen mijn zusjes. Maar verder heb ik me er nooit zo mee bemoeid. Maar het is niet tegen jou, of wel? Nee, de enige dingen die ik me kan herinneren waren de rivaliteitsspelletjes. Van slaan en slaan nog maar harder. Ook oh, voelde niks van slaan nog maar een keer en dat soort dingen. En mijn vriendinnetjes pesten. Mijn vriendinnetjes waren nooit goed genoeg. Die waren altijd, altijd debiel. En, uh, nou, dat soort dingen kan ik me nog wel heel goed herinneren. Het is dus niet dat Jeroen aardig tegen me was. Nee, Absoluut niet. Maar leed je er Je zegt nu aandacht trekken. Maar wat je nu oproept, of je zei aandacht trekken... is ook een beetje een beeld van iemand die tyranniseert. Ja, maar ik heb er zelf niet onder geleden. Maar nee, je hebt het, het wel geobserveerd. Ja. ja, ik denk Koosje en ja. IJske... Dat, die zeker echt, IJske die... heeft er echt onder geleden, denk ik, ja. Tenminste, die, dat ik... kreeg, die indruk kreeg ik toen al ja. wel eens. Dat, dat het wel een beetje ver ging soms. En kwam het... Ik, ik wil niet, niet uh, psychologisch verhalen van maken... maar kwam het toe dat je, doordat je je echt tekort gedaan voelde? Dat je, dat je iets terug wilde doen? Dat je, dat je iets af wilde reageren? Of, of, of heb je daar geen idee van? Ja, ik had bepaalde uh, uh, ideeën over hoe de dingen zouden Moesten. moeten. En, uh, dat, en het is meestal zo dat een, uh, een ander daar dan wel of niet mee eens is. Maar ik vond dat degene die überhaupt een idee had... eigenlijk de grootste aanspraak had, kon maken op de uitvoering daarvan. En iemand die geen idee had, ja, die had geen idee. Ja. En ik had altijd wel een plannetje of een, een, iets wat gedaan kon worden... Dat kan ik me wel herinneren. Maar ja, daar waren ze het dus in principe gewoon nooit mee eens. Hm. Maar ik heb wel geleden onder, onder het feit dat Jeroen mij onnozel vond... dat realiseerde ik me niet zo... maar dat ik dus niet de aandacht van hem kreeg die ik wou. Hij was natuurlijk, zoals ik net zei... een van de weinige jongens waar ik mee omging. Hm. En ik voelde heel goed dat hij me absoluut niet voor vol aanzag. En dat is dus heel lang zo gebleven. Ja. En ik ben wel... Jeroen was wel voor mij een soort uitweg. Ook om uit toen ik. Ik spreek nu wel van later als waar we het nu net over hadden ja. hoor. Tenminste, niet die gevoelens. Die komen wel van heel vroeger. Maar ik heb later wel. Doordat Jeroen heel vroeg het huis uit, uitgegaan is en in Amsterdam ging wonen. En Koosje ging ook in Amsterdam wonen. Jeroen iets eerder. Maar daardoor kreeg ik de kans om uit Haarlem weg te komen. Want ik vond het, toen ik zo'n jaar of 13 was er niks meer aan. Van zo'n saaie boel daar. Dus toen ging ik eh, bij Jeroen logeren. Op Kattenburg, waar al die kunstenaars toen woonden. Ja. Dus het was voor mij... vertegenwoordigde Jeroen een, uh, een wereld buiten dat benauwde Haarlemse gedoe. Waar je als meisje toen echt helemaal nog niks kon. Bij een of zo. Dat was er helemaal ja. niet. Zeker niet voor vrouwen. Dus ik kon daardoor in Kattenburg komen. Later ging Jeroen naar Antwerpen wonen. Daar ben ik echt vaak gaan logeren in mijn eentje ook. Maar... Ik ging er wel naar Jeroen toe, maar ik heb nooit het gevoel dat we samen iets beleefd hebben. We hebben misschien wel dezelfde dingen op dezelfde tijd, beleefd, maar niet samen. Dus het is voor mij, wat dat betreft heb ik lang onder Jeroen geleden en geprobeerd om zijn aandacht te krijgen. Die ik als klein meisje, wel als klein meisje kreeg, maar niet als ik. Je eigen waarde. Jeroen ja. Ja, ja. Uh. heeft helemaal geen beeld van uh, wie ze zusjes zijn, vind ik. Nee, uh. nou, dat is ook zo, ja, dat weet ik niet. Dat interesseert je ook niet, of ben je bang? Ja, dan, dan moeten we naar de psychiater. Nee, nee Bang dat... ben ik niet, maar nee, het interesseert me niet. Nee, nou ja, dat is ook niet zo, want het interesseert me wel. Maar het speelt, het is nergens... Je kan het vergelijken zoals ik Rembrandt een prachtige schilder vind... maar in mijn manier van denken en doen heeft hij geen plaats. Nee. Kan ik hem niet gebruiken, of... Ik kan alleen maar zeggen, ja, pff, ja knap goed, uh, maar, en goed. En zo is het met mijn zusjes ook een beetje. Ik weet niet waar ze... Uh, in, in te passen zijn. Ja, of waar ze dan bij me horen. Of, uh, ik weet alleen dat zij dus de, de, de band die ik met ze heb... is dat zij iets van mij koesteren. Zij weten dingen van mij die niemand anders weet. Uh, zij zijn dus bij elkaar een heel groot gedeelte van mezelf. Ja van mijn herinnering, van mijn verleden. Dat, zo, dat is eigenlijk het beeld wat ik een beetje heb. Dat er dus een hele grote groep mensen is... is uh, die, uh, ja, die mij ook in zich Stukjes dragen. Stukjes van je bezitten, ja, ja. Ja. Ja. Uh, Je hebt werk van Jeroen, maar niet veel. Ik heb één klein etje en dat heb ik gekocht. Toen hij uh, op Kattenburg wegging, in Antwerpen ging wonen voor een tientje. Toen hield hij uitverkoop op zijn atelier. En daarna heb ik nooit iets gekocht. Ik ben ja. de enige van de familie die niks heeft, geloof ik. Ja, echt hè? Ja. Ze sparen allemaal, allemaal dingen van. Ja, de meeste hebben wel een paar dingen van ja. jongen. is niet alleen, uh, of niet alleen, het is niet speciaal uit ongeïnteresseerdheid, maar ook omdat ik nooit geld heb. Ja. Dus eigenlijk nooit kunst kopen. Mijn broertje, die koopt het meest van mij. Mee. Die is, die is, uh, die, die is, er, is er ook wel dol op. De, heb jij de, de carrière van je gevolgd? De muziek, de uitvoering? De, Niet de, de heel films precies, van. maar wel, dat, dat, dat weet ik toch wel redelijk, ben ik daarvan op de hoogte, Ja. Niet ik we hebben niet echt daadwerkelijk <laughs> daar veel aan. Je kijkt getrapt. trapt. Ik, ik zou niet opkomen. Maar zit je te liegen nu, of niet? Nee, nee, nee ik, weet wat, maar ik weet wat ze heeft gedaan. Maar als je pre preciezer zou vragen waar en hoe, dan nou, zou ik geen antwoord oh, weten. Oh ja, nou waar en hoe, dan weet je dus niet. Dus dat, dat, dat kan ik me besparen. Nee, ja, Ik weet dat ze er studie heeft afgemaakt. Ik weet dat ze in het studentenorkest heeft gespeeld. Uh, ik weet dat ze het dus uiteindelijk ook, want jij zei Advial, dus ook op keyboards heel erg begaafd is. En dat ze dus ook nog in de FC Gerania heeft gespeeld. Wat ik waarvan ik altijd het gevoel heb dat dat eigenlijk net was... wat ze nodig had om uh -huh. niet te versloppen uh, in haar werk. En, uh, ja, en, en nu is die, uh, is die horizon zo breed dat ik eigenlijk helemaal niet meer weet... waar ze allemaal tegelijk uh -huh. mee bezig is. Zou je het leuk vinden als Joen er meer bij betrokken was geweest? Of nu nog zo? Nee. Bij? Uh, weet ik niet. Ik heb aan, wat de muziek betreft herinneringen aan... als ik veel studeren was, dat Jeroen de deur opengooide... en zei, hou, zij hou op met dit kattengejak. <laughs> dus ik geloof niet dat ik wat daar betreft... De uh... grootste was geweest. Nee, Jeroen... <laughs> Jeroen is natuurlijk op mijn terrein helemaal niet... Uh, uh, kundig, zou ik maar zeggen. Oh. Niet bezig. We weten wel iets van muziek, maar het is niet zijn, uh, zijn vak... Dus dat betreft uh, zit ik ook niet op zijn waardering te wachten als je dat bedoelt. Ja, een beetje bedoel ik dat, maar meer als boer gewoon. Niet, de... Nee, dat gewoon... heb ik helemaal niet. Nee. Nee. Nee. En kan je ook niet schelen wat ik van jouw werk zou vinden? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze zou zeggen, ik vind het niks... dat ik dan dis met, uh, in discussie zou gaan erover. Maar hmm. ja, ik geloof dat het juist in dat beroep voor mij... dat je, dat nou net het enige is waar je niet al te veel van moet aantrekken... wat iemand ervan vindt. En we hebben natuurlijk altijd een vak waarbij het altijd leuk is... als iemand iets vindt is, van wat ja. je doet. Of naar nou je broer is, of, of nou, iemand anders. Ja, ik bedoel, dat ja. speelt geen enkele rol. Of nou. Ik ken dat... dat dat, het klassieke beeld van de familie is mij totaal vreemd. De, die speciale band. Ja, dat klinkt heel. erg. je niet? Ik bedoel, of, of heb jij hetzelfde? Uh, ik moet even snel denken. We komen ook niet uit een, uit een gezellige gezin. Er werd bij ons ook ja. niet veel gediscussieerd over problemen. Van bepaalde dingen, dat is wel waar. Je moest bepaalde dingen doen... en aan dingen beantwoorden... En ja, zo was het. En bepaalde vragen mochten niet gesteld worden. Over het Ik zou leven. maar zeggen, hele reële vragen over het inkomen van mijn vader... en zijn doen en laten en zo... Dat, dat, dat, dan krijg je een ongelooflijke druim voor je kop. Maar dat het bij die buren tussen die kinderen onderling... Terwijl ik van, onderling... Met, uh, van Frans Lammers wist... wist ik precies wat hij verdiende en hoe hij moest sappelen. En dat zo... was de vader. Frans. Ja, ja. En, en van mijn eigen vader had ik geen idee hoe hij dat deed... Vond ik ook zo raar. Uh, weet, weet je dat zeker? Je weet het beter dan ik. Maar ik, ik weet onder andere uit deze gesprekken. Maar ook uit, uit eigen ervaring, dat hoorde ook bij die generatie natuurlijk. Hè? Dat, dat er over dat soort dingen met kinderen zeker. door de ouders weinig ja, gesproken werd. Voor. Ja, ja, dat speelt zeker. Nee, want ik weet van die buurkinderen waar Jeroen het net over had. De, die klagen nu ook achteraf over wat er allemaal niet besproken is. Ja. ...in het gezin en welke aandacht er niet geweest is. Ik denk dat het toch heel erg een groot gezin... ...probleem is voor kinderen. Ja. Dat er, inderdaad, er zijn zoveel zorgen... ...dat er brood op de plank moet zijn. Daar is gewoon heel weinig ruimte voor. En ik denk, als er dan een vreemd kind binnenloopt... ...die met een probleem komt... ...dat dat voor die ouders belangrijker is... Mm. als ...dat ze aandacht hebben... ...niet bewust, maar... Het probleem is dan zoveel groter omdat het een vreemd kind is. Ja. Want ik weet andersom van, van buurmeisjes die zo leuk met mijn moeder vroeger hebben gepraat. die precies dat verhaal hebben van Jeroen. Ja, dat hoor je wel. Dat ja, ja, van, van ja. Die dan, God, mijn moeder was voor hun de perfecte moeder. Volmaakt. Als vader-moedertje speelde, speelden ze mijn moeder. Terwijl ja, ik hun moeder veel meer moeder vond. Ja. Dus echt, ja, je zoekt toch iets wat de ene moeder niet heeft, denk ik... en de andere weer wel. Ja, ja. Bij ons was het altijd, was, de suiker was nooit op. Terwijl zij altijd om de suiker moesten komen vragen bij ons. En dat vonden ze veel echter. De suiker hoorde niet op te zijn. En mijn moeder ging er ook echt voor zitten als zij met problemen kwamen. Terwijl inderdaad bij ons, ja, ze, wist, ze dacht zo goed te weten... wie we waren en wat we wilden. Ja, ze kwam inderdaad niet ver. Als je echt met dingen zat... Nee, dat was meer zo van uh, niet zeuren, nee, daar is geen ruimte ja. voor. Ja. Dat was, toen heb ik dat nooit zo bewust ervaren, maar het is wel zo. Maar wel bij die buren dat, en die buurkinderen ook bij mijn moeder. Dat, uh, nog altijd hoor, dat vriendinnen van mij zeggen: God, die moeder van jou. Ja. Dus ik denk niet dat dat uh, inherent is aan mijn, van het gezin waar wij uitkomen. Ja. Hoe, hoe belangrijk is de dood van jullie vader geweest? Voor mij is het heel erg belangrijk geweest. Um, het feit dat hij doodging, dat was vanzelfsprekend, want hij was oud. Dus het was niet de droefheid die ik over mijn broertje heb gehad... dat ik iets had van dit is oneerlijk. Ja. Hij was, was 76 en hij had al hartkwalen. En hij leefde nog onder de bezielende verzorgende leiding van mijn moeder. Nog een redelijk leven. Ze gingen iedere winter twee maanden naar Italië. Daar is hij ook gestorven. En hij hield vreselijk veel van Italië. Dus dat was heel bijzonder eigenlijk ook dat hij daar dood is gegaan. Ja. En wij zijn toen... Dat was wel iets waarvan ik denk dat we wel een band hebben met elkaar. We zijn toen de ja, volgende dag... Dat was monumentaal, vond ik. Was echt, ja. Dat was echt heel bijzonder. Ja. En daardoor hebben we ook weer heel veel gepraat met elkaar. Mijn moeder belde mij op. Woensdag om half zes, ik zat les te geven. Dat het heel slecht was met mijn vader vanuit Italië. Dus ik heb het jongetje meteen naar huis gestuurd en mijn hele familie opgebeld. En toen kwam iedereen naar mij toe. Wat ook al nooit gebeurde, omdat ik geen gezin heb. Meestal kom je samen in de gezinsstructuren. Uh -huh. Dus iedereen zat opeens in mijn huis. Met uh, echtgenoten en vrienden. En toen hebben we s'avonds besloten... om met, alleen met de eigen kinderen de volgende ochtend naar mijn moeder toe te gaan. Dus wij stonden de volgende ochtend om zes uur daar op Schiphol... met al die grote hennemannen. We heten ook allemaal henneman. Dus ook mijn zusjes die getrouwd zijn hebben een eigen naam... Dus die mensen bij die kassers hadden al iets wat gebeurt hier. Echt zes hennemannen. Een overval. Ja, dit was, het was heel bijzonder. We hebben vreselijk veel plezier gehad. En Mijn moeder vond het natuurlijk ook heerlijk dat we daar waren. Ik ben jammer genoeg maar één dag geweest... omdat ik moest spelen. Dat wilde ik er niet voor afzeggen. Zo op ben ik zo vervoerd, mm -hmm. heb ik achteraf een beetje spijt. Van. Maar in de geest van je verhaal dus? Ja, en zij zijn vier dagen bij mijn moeder gebleven. Die had nog een flat naast haar die leeg stond bij gehuurd... En we, hebben dus dat, we zijn toen ook naar mijn vader toegegaan. Die lag daar in het mortuarium. Echt op de arme afdeling. Dat echt prachtig. Mooier had hij zichzelf niet. Zoiets doe je natuurlijk niet als verdienend mens. Maar hij lag daar op een, uh, op een tafel met een witte tulle. Valen over hem heen. En die tafel naast hem lag een... Een dood vrouwtje met een, een zwarte jurk aan. Echt zo'n boerenvrouwtje. Dat is echt prachtig. En zo'n sloffige man die daar ook nog een la op betrok. Hij ook lang voor die tafel. Ja, hij ja, stak er een een zo overheen. Het, het is een goede pak. En die man van het mortewaar... trok op een gegeven moment ook nog zo'n la op. Omdat iemand anders nog iets met een dode moest. Hij was echt opzij. Hij was echt dood. Ook en... <laughs> het was echt heel bijzonder. Ik vond het ook helemaal niet naar. Het, was echt, het, het hoorde ook, ook. Hoorde wel, ja. heel erg bij mijn vader. En toen is hij later ook met het vlieg, vliegtuig in zo'n hele kietjerige, lelijke, goedkope Italiaanse kist... is hij naar Haarlem gekomen. Dus het was, echt een, ja, het was echt een hele mooie dood en een mooie ceremonie daaromheen. Ook mm. voor mijn moeder natuurlijk heerlijk. We zijn daar ja, in Ventimiglia ook met z'n allen naar die begrafenisondernemer geweest. En ze kon zich lekker tussen al die grote kinderen nestelen... Maar ik heb me, om op je vraag teruggekomen... nooit zo gerealiseerd wat het zou betekenen... als een van je ouders doodgaat. Dat, ik realiseerde me in de eerste plaats... dat dus mijn ouders dus ook ouders hadden gehad... die dood gegaan waren. Mm -hmm. En dat je kind af bent opeens. Dat je zo... Ja, ja, Al die mensen waar je zo tegenaan hebt gekeken... die weten hoe het leven in elkaar zit... dat jij dit nu eigenlijk moet zijn. Dat je de fakkel overneemt en dat je aan het eind ja. van de lijn ja. staat. Ja. En ook heel... Nee, ik vind pas het pas ook heel volwassen. moeilijk... omdat mijn vader altijd zo onze carrières allemaal heel intensief volgde de laatste jaren dat hij daar nu eens eindelijk tijd voor had. En mij ook heel vaak opbelde. En dus iedere keer als ik iets doe... waar ik vreselijk trots op ben... dan denk ik, hé, hey god... dan kan ik hem niet meer laten zien. Dan hoop ja. ze altijd maar dat hij dat ja. nog ziet ergens. Dus ik heb me echt heel erg gemist, ja. Ja, Jeroen? ja ik zit aan te denken. Ik weet het niet. Het is niet zo'n keerpunt geweest in mijn leven in ieder geval. Toen hij dood ging, toen vond ik wel... Dat, uh, dat, dat al mijn soort uh, agressieve gevoelens, dat, ik, dat, nou, dat die er eigenlijk helemaal niet meer waren. Dus ik heb hem voor clementie begraven en het, en het een beetje jammer gevonden dat hij zo koppig is geweest. Hm. Maar niet zo van dat, het spijt die ik daar bij mijn broertje had, dat ik er niet wat langer bij ben gebleven om nog wat met hem te praten. Ik dacht, ja, het was echt... Het moest zijn zoals het... Hmm. is gegaan. Maar het was voor mij niet echt een afscheid. En jij hebt toen daar bij die begrafenis... althans daar in Italië... de zaak in handen genomen? Nou, ik was de... Ik, raar genoeg was ik dus de oudste zoon. Hmm. Dat was ik dus al die tijd al. Maar ik was dus plotseling in familieverband... In, in, in familieverband weer de oudste zoon. En... Uh, En betekende een hele grote troost voor mijn moeder. Wat alle kinderen ook wel waren geweest. Maar het fenomeen dat ik daar dus was al... Eh, met al die kinderen, dat kwam het natuurlijk ook niet zo vaak voor... Uh, heeft haar ontzettend goed gedaan. Dat ik hmm. nou, niet als een zeurpiet of een vervelende jongen daar... de bol kwam verkankeren of zo. Hoe, hoe zou u reageren als de andere er plotseling helemaal niet meer was? Jullie ja. tweeën dus? Dat zou ik niet leuk vinden. Nee, want het speelt in mijn doen en denken... natuurlijk toch een rol dat ik al die zusjes heb. Ik kan het niet ontkennen. Maar ik weet alleen niet wat. Ja. Ho of hoe. Nou ja, wat ik zei, dat, dat ik daar ook ben... in dat zusje. Ja. Daar zit ja. ik ook. Met allemaal dingen die die ze weten en die ze nog helemaal niet verteld heeft. En als ze doodgaan, van dan van zou ze, ze het allemaal meenemen ook nog? Ze ja, dan zou het helemaal... ook nog weg zijn, ja. Dus dat wil niet zeggen dat ik dan een deeltje van mij alleen weg is... wat, ja. wat ik dan toch wel ernstig zou vinden. <lacht> maar, ja. Ik kan die dingen altijd heel slecht benoemen... maar ik zou het niet leuk vinden, nee. Ik? Uh, het zou in mijn dagelijks denken en doen geen verschil maken... Als Jeroen dood zou zijn. Maar het zou wel. Ik denk dat ik. Nee, niet helemaal hetzelfde. Het zou wel een deel van. wat geweest is, wegnemen. En van het bestaan. en die zekerheid van het gezin. dat daar weer iets. Brok, ja. afgebrokkeld is. Ja. Als je, als je een stuk zou schrijven. dat is een krankzinnige vraag, besef ik weer. Als je een stuk zou schrijven en je zou, het zou over Jeroen gaan. Ik zal niet vragen hoe het zou klinken. Maar wat. Beschrijf dat stuk eens. In, in welke toonsoort zou het staan? Het zou niet in een toonsoort staan. Dat is een hele moeilijke vraag hoor. Ik denk dat het een heel. Uh, fragmentarisch <lacht> stuk zou zijn. <lacht> Met wat invallen en uh, grapjes en... Uh, mm, niet... Uh, uh, wat is het juiste woord daarvoor? Uh, het zou geen emotioneel geladen stuk zijn. Uh, niet geen, ontroerend, uh, geen ontroerend stuk. Hmm. Geen misslepende passages. Nee. Um, is, is het te veel gevraagd... Um, of jullie van elkaar houden... of jullie dat soort gevoelens uh, voor elkaar hebben? Als ik nou vergelijk bijvoorbeeld... op grond van dit gesprek alleen maar bij ik met de gevoelens die ze heeft voor... bijvoorbeeld haar vader... Maar je mag ook best iets heel anders kiezen. Ja, en ik de... hou van niet, ja, dat kan ik gewoon dat kan ik zeggen. Ja. Dat is toch een andere vrouw dan alle andere vrouwen die ik ken in mijn leven? Ik weet er geen antwoord op. Ik zou niet zeggen: nee, ik hou niet van Jeroen. Dat is een uh, te mm. bouwde uitspraak, me. Maar... Ik zou ook niet volmondig zeggen: ik hou veel van Jeroen. Ik hou eigenlijk van alles en iedereen die. Uh, nou ja, wat ik al eerder nee, heb, geleden, Die iets met me te maken ja. hebben, ja, op zo'n manier dat wel. het onontkoombaar is. Ja. Uh, ja, die horen bij me en alles wat bij me hoort, daar hou ik ontzettend van. En daar put je ook uit in je werk. Bedoel je, je, zolang ze er zijn, heb je, kun je ze nodig hebben. Als, ja, al als... die sentimenten spelen ja. een rol. Ja. Ja. En dus ook de, de, verschillende, de verschillen in die sentimenten spelen een grote ja. rol. Ja. Het, het rare is dat we steeds wel praten over dat gezin vroeger... als iets keels en iets gezelligs. Maar ik besef toch altijd, zeker toen wij naar Italië gingen... met z'n zes, toen mijn vader dood was... dat het dus iets veel belangrijkers in mijn leven is geweest... dan wat ik ooit beseft heb. Niet ja. dat ik propaganda voor het gezin wil maken, absoluut niet. Gevaarlijk dit, hè? Dit is <laughs> ja, leuk, hè? ik heb al eerder van die opmerking. Ja, het was mee doogeloos, die zes. Maar dat het toch, het zit er zitten toch ook hele zoete... Herinneringen bij en ook veel, veel uh, zekerheden en daar hoort Jeroen natuurlijk ook bij. Ja. Maar ik heb niet met die uh, liefdesband met hem die ik met, met mijn zusjes heb, en die ik met mijn jongste broer meer heb als met Jeroen, en die ik vooral met Joris het meeste had Dat, van de broers ja. dan. Die was heel anders. En meer in mensen ook geïnteresseerd. Dat maakte hem anders dan mijn andere broertjes. Ook door alles wat hij zelf natuurlijk... Ja. had uh, die psychologie van het leven nodig om te overleven ook, denk ik. Ja. En daardoor heel veel interesse in andermans problemen. En zo'n soort liefdesgevoel heb ik niet voor Jeroen. Toen ik mijn interesse uh, die ik heb voor Igje... Ook kan, redelijk kan bevredigen via andere mensen. Door gewoon te vragen wat ze doet. Ja, ja. Dat hoef ik niet van haar te weten. Ik ben meer geïnteresseerd in haar doen en laten. dan uh, dat ik. Dat, zodat ik er ook via andere mensen achter kan komen ja. wat ze doet. Daarmee weet ik dat ook meestal wel. Want ik word natuurlijk wel over aangesproken over haar. Ja, dat begint natuurlijk jaar geleden met is dat een zusje van je. Ja. en dan heel langzaam. Nu weten de meeste mensen dat ook wel. Ja. Knuffelen jullie we elkaar wel eens? Nee. Dat hebben we wel eens gedaan. Ja? Weet je nog welke dag of niet? Dat is lang geleden, weet ik nog wel. Ja. Dus er is wel iets hoor. <laughs> Goed, uh, Jeroen en ik, Henneman. Uh, ja, god, ik begin steeds meer uh, van, van jullie te houden als ik <laughs> zo zit te praten. Uh, dat is nu ook weer niet de bedoeling, want um, daar zijn weer anderen voor je. Maar ik vond het wel een, uh, echt een prachtig gesprek. Ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor je. En uh, ik hoop niet dat we met z'n drieën al te veel losgevoeld hebben. Maar misschien is dat ook nog wel nuttig en mooi. Um, dankjewel. Dit was rustig. Goedenavond. Een mooi gesprek uit de serie Rust Zacht van 20 september 1985. Je luistert naar VPRO's Woord op Radio 1. En daarin hoorde je dus de laatste aflevering van een reeks over broers en zussen uit dat late night programma Rust Zacht. Joop van Tijn interviewde broer en beeldend, eh, broer en beeldend kunstenaar Jeroen Henneman en zijn zus, de violiste Ich Henneman. We gaan er even tussenuit voor een kort journaal... maar daarna in het derde uur van Woord... het verhaal van een verscheurde familie. En overigens vragen, opmerkingen over Woord... kun je mailen naar woord.vpro.nl... of je schrijft naar vprowoord postbus 11 1200 JC te Hilversum. En je kunt je abonneren op de podcast. En dat kan via www.vpro.nl slash woord underscore podcast. Tot zo.